CDA-Kamerlid om het zicht gaat zich in Europa sterk maken voor de Nederlandse fondsen en zorgen dat Brussel er zich zo weinig mogelijk mee bemoeit. De ASN-bank is het afgelopen jaar sterk gegroeid qua klanten en qua beheerd vermogen. Naar eigen zeggen groeide het aantal klanten met zo'n 10% tot meer dan een half miljoen en het beheerde vermogen ook met zo'n 10% tot ruim 10 miljard euro. ASN-bank, die wil staan voor maatschappelijke betrokkenheid, zegt de groei te danken aan tv-reclames en andere campagnes om klanten van andere banken te lokken. In Breda heeft de politie na uren een gevangene overmeesterd... die op het dak van een jeugdgevangenis was geklommen. De jongen wist gisterenmiddag op het dak te komen... door een paar ramen in te slaan. Vanaf het dak bekogelde hij de politie met stenen en stukken dakbedekking. Even na tien uur gisteravond heeft een arrestatieteam de jongen ingerekend... en teruggebracht naar zijn cel. Het weer veel bewolking, overdag vooral in het zuiden kans op opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt...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 Goedemorgen. Het is woensdag 14 maart. De dag dat de dieselprijs is gestegen naar een recordhoogte van 1,51 euro. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. In het komend uur hoort u dat het Nederlandse cricketteam zich probeert te plaatsen in Dubai voor het WK 2020. Tweede Kamerlid Jacques Monash over de problematiek in de huizenprijzen. En spreken we met staatssecretaris Ben Knapen die op dit moment in Koeweit zit. Maar eerst, de revoluties in de wereld gaan weer niet zonder slag of stoot. De Arabische Lente ging gepaard met een hoop slachtoffers... en vooral het geweld in Syrië over de eerste afgelopen weken in de media. Bijna een jaar na de eerste opstanden in Syrië organiseert vredesbeweging IKV Pax Christi vanavond een debat in de Bali over de revolutie. Adopt a revolution noemen ze het en daarover te praten is Jan Jaap van Ozenzee bij ons. Dit uur in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u zo vroeg bij ons in de studio wil komen. Uh, laten we begin, beginnen bij u. U bent uh, de Midden-Oosten-expert van IKV Pax Christi. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou, dat klopt. Ik, ik was uh, van mijn vroegere jeugd al betrokken bij uh, vredesbeweging, vredesdemonstraties. Toen tegen de kernwapens en uh, in de tijd van de Koude Oorlog. Uh, en ben ik in mijn studie bezig gehouden met het Midden-Oosten. Ik vond dat een fascinerend gebied waar ontzettend veel gebeurde. Uh, op een gegeven moment hebben ze deze baan gecreëerd bij IKV Pak en daar, uh, daar ben ik in terecht gekomen. Um, ik heb dus eigenlijk een, een, mijn hele leven aan, aan het Midden-Oosten... En, en deze problematieken al, al gewerkt eigenlijk. En, en wat doet u bij Pax Christi? Nou, We werken met een, een team van ongeveer tien mensen aan de situatie in het Midden-Oosten. Een paar mensen daar in de regio. We hebben een kantoortje in Amman en uh, in Utrecht, waar we ons hoofdkantoor hebben. Ik hou me vooral bezig met lobbywerk uh, en politieke beïnvloeding in Nederland en in Europa op de situatie in het, in het Midden-Oosten. En hoe kunt u dat doen dan? Kunt u een voorbeeld, een concreet voorbeeld? Nou, we spreken met Kamerleden, we spreken soms ook met de minister. Vanavond, of uh, vanmiddag spreken we met de minister. Vanavond zijn er een aantal Kamerleden bij... Uh, over hoe wij de situatie in het Midden-Oosten inschatten. Wat de, de, de stappen zijn die naar ons idee de betere zijn om, uh, om te nemen. Soms krijgen we daar veel gehoor op, andere momenten minder. Maar als het om Syrië gaat, dan hebben we goed contact... met Kamerleden, met het ministerie, met de Europese Unie... Over de rol die zij zouden kunnen spelen in, uh, in de situatie in Syrië. En wat is jullie doel als Pax Christi? Nou, we hebben heel lang gewerkt, al in, in, um, in Syrië, met mensen die m, ja, lokaal uh, actief zijn. Die proberen daar een vrijer en vreedzamer Syrië te creëren. om van de dictatuur af te komen. Toen dat uitbarstte een jaar geleden de, de demonstraties. Hebben we echt gezegd van nou, we willen bijdragen aan wat zij willen bereiken een democratische Syrië en dan zo geweldloos mogelijk. We proberen zoveel mogelijk om dat op een vreedzame manier te laten gebeuren. Natuurlijk, wij zitten niet aan de knoppen, dat weten we ook wel. We kunnen maar een klein bijdrage geven, maar ik denk dat je iets kan bijsturen. Ook hoe Europa reageert, op welke manier het regime van Assad in Syrië onder druk wordt gezet... Om, om te zorgen dat daar, uh, daar verandering in komt. Is dat dan door middel van lobbyen... of ook door middel van het praten met de bewoners daar in Syrië? Ja, allebei. Uh, allebei. Ik hou me vooral met lobbycamp lobbykant bezig. Maar we, hebben, we, we werken dus met, uh, met mensen in Syrië zelf. Ze mensen die we echt ondersteunen, uh, financieel, met contacten. Ze helpen om hun uh, strategieën te ontwikkelen. Um, en dat gaat dus om, om mensen die aanvankelijk altijd geprobeerd hebben voor democratie te vechten... en die nu echt betrokken zijn bij uh, de revolutie met opstanden. En dan met name bij uh, het grootste deel van de revolutie... Is nog steeds, bestaat nog steeds uit geweldloze demonstraties. Mm -hmm. uh, van door het hele land heen, van comité's van burgers die dat organiseren. En dat proberen we zoveel mogelijk een, uh, te ondersteunen. Omdat we denken dat dat de beste kans is... dat het uh, enigszins de goede kant uitgaat. We weten natuurlijk dat er ook heel veel andere krachten zijn die het proberen aan de andere kant op te sturen. Ja. ja, zometeen gaan we met u verder praten over de ja. revolutie in Syrië. Jan Jaap van Oosterzee van Vredesbeweging IKF Pax Christi. Want u luistert naar nu al wakker op Radio 1. En het grootste deel van de Nederlanders wordt nu langzaam wakker. Maar de kranten liggen al bij de kiosk. Actualiteitsredacteur Martijn Middel neemt alvast met u door... te beginnen met de Spits. Amsterdam kent nog steeds een aantal van de smerigste hotels van Europa. Dat blijkt uit gegevens van twee boekingwebsites in Spits. In 2010 stonden er al vier Amsterdamse hotels op een dergelijke lijst. En die hotels blijken er het afgelopen jaar... alleen maar op achteruit te zijn gegaan. Vieze douches, muizen, losliggende bedrading... en die met vuilniszakken worden gedicht. Het is aan de orde van de dag in Hotel Y Boulevard... Maar dat maakt een overnachting er niet goedkoper op. Een weekendje voor twee kost nog altijd 375 euro. Hotel Manova wordt door gasten zelfs beschreven als een complete nachtmerrie. Muizen eten van de bagage van hotelgasten. En er slapen zwervers in de receptie die overigens ook nog eens stinkt naar urine. De gemeente Amsterdam heeft de hotels aangespoord het beter te doen. Maar, zo zegt een woordvoerder, we kunnen ze niet dwingen. Opnieuw diploma-fraude in het hbo-onderwijs, schrijft de Volkskrant. Studenten van de hogeschool Stende heeft in het buitenland ten onrechte hbo-diploma's uitgereikt. Het gaat om 259 studenten in Qatar en Zuid-Afrika... De hogeschool heeft daar nevenvestigingen. Stende is nu door de onderwijsinspectie op de vingers getikt. De wet schrijft voor dat studenten geen Nederlands diploma mogen krijgen... wanneer ze niet tenminste een deel van hun opleiding in ons land hebben gevolgd. De inspectie heeft ook onderzoek gedaan naar het niveau van de diploma's. In Qatar schreven er soms drie studenten aan dezelfde scriptie. En ook schrijft de Volkskrant dat rijke studenten daar personeel inhuurden om hun tentamens en scripties te maken. Volgens leendert Klaassen, voorzitter van het college van bestuur van Stenden... zijn de problemen inmiddels opgelost. Buitenlandse studenten die in Nederland een diploma willen halen... worden in de toekomst uitgenodigd een jaartje in ons land te studeren. Over drie maanden, dan is het zover. De eerste aftrap op het EK voetbal in Polen en Oekraïne. Het lijkt nog ver weg, maar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... is er al sprake van oranje koorts, schrijft het AD. Het departement maakt zich namelijk grote zorgen... over de wildgroei van tv-schermen op terrassen en markten... Het oranje gevoel mag dan misschien verbroederen. Het gaat wel samen met een hoop alcohol en dus extra risico's. Daarnaast geven gemeentes volgens het ministerie veel te snel vergunningen af... en worden de regels aan de laars gelapt. Toch werken sommige maatregelen volgens het AD op de lachspieren. Zo mogen tv's op terrassen niet naar de straat gericht worden... omdat dat de kans op verkeersbotsingen zou vergroten. En in Zuid-Holland-Zuid heeft de politie bedacht... dat er alleen zittend op een terrasstoel voetbal mag worden gekeken volledig verlamd zijn en toch een e-mail kunnen versturen. Het kan binnenkort in ons land, schrijft het Trouw. Deze zomer wordt in het UMC Utrecht voor het eerst... een volledig verlamde patiënt geholpen met behulp van elektrodes. Die elektrodes worden geïmplementeerd in het brein. En sturen hersensignalen naar een minicomputer in de borstkas. En die minicomputer kan vervolgens draadloos communiceren... met allerlei apparaten. Volgens neurowetenschapper Nick Ramsey wordt het voor mensen... die bijvoorbeeld een hersenbloeding of een hoge dwarslesie hebben gehad... mogelijk om het licht te aan of uit te doen of een e-mail te sturen. Met een beetje geluk kunnen de elektrodes in de toekomst zelfs gedachten lezen. Tenminste als de elektronica kleiner en krachtiger wordt. Volgens Ramsey is dit een gecompliceerd en misschien wel onhaalbaar doel... Maar hij zegt, in theorie is het haalbaar. En tot zover het kantoverzicht. Dank je Martijn Middel. Straks maken we wat flink wat uh, kilometers, uh, in ieder geval telefonisch gezien dan. Want we bellen met Nepal, waar een aantal uh, Nederlandse vrijwilligers actief zijn. En we bellen naar Dubai, waar uh, de Nederlandse cricketploeg op dit moment druk bezig is... om zich te kwalificeren voor de WK. Maar eerst gaan we luisteren naar Train. Dit is Drive-By. On the other side of the street I knew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 This can't be true cause oh, I swear. Train, drive -by. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. Ja, de revoluties in de wereld gaan weer niet zonder slag of stoot. De Arabische lente ging gepaard met een hoop slachtoffers. Vooral het geweld in Syrië overheerste afgelopen weken in de media. Bijna een jaar na de eerste opstanden in Syrië organiseert de vredesbeweging IKV Pax Christi vanavond een debat in de Bali over de revolutie. En over deze revolutie gaan we nu ook praten met Jan Jaap van Ozenzee... van de vredesbeweging. Hij is dit uur bij ons in de studio. Jan Jaap nogmaals, goedemorgen. Dank je. Moet er, moet er nu militair worden ingegrepen in Syrië? Uh, nee, dat denken we niet. Ik denk dat dat niet verstandig is. De, het risico dat het daarmee uh, nog erger wordt... en uh, je eigenlijk geen burgers beschermt, maar er uiteindelijk meer omkomen... Is, is daarvoor uh, toch heel groot. Je kunt denk ik nog wel een aantal andere dingen doen om burgers te beschermen. Zoals? Nou, in elk geval, wat belangrijk is, is dat mensen in de, in de buurlanden goed opgevangen worden. En wat uh, de mensen die de demonstraties organiseren zelf benadrukken... is het heel belangrijk is dat het gezien wordt. Uh, dus wat zij allemaal gedaan hebben, is enorm veel uh, cameraatjes... om die demonstraties uh, te filmen. En uh, zorgen dat die ook uitgezonden worden. Vooral Al-Jazeera en Al-Arabia, de, de twee grote Arabische zenders... doen daar heel erg veel aan om die ook uit te zenden. En zij zeggen, en ik denk dat het ook wel klopt... dat dat helpt, dat er dan minder geweld is. Als ze gewoon... Ja, het Syrische leger vindt het toch niet prettig... als ze live op camera uh, um, op Al-Jazeera mensen aan het doodschieten zijn. Dus het, dat helpt... En daarom zeggen ze, help ons ook met dat soort communicatieapparatuur. Dat helpt ons, dat beschermt ook. Het is geen volledige bescherming, het zijn geen garanties... maar het is, in elk geval, uh, het is in elk geval iets. Ja, maar dat is juist misschien toch ook wel een schreeuw om hulp juist... Uh, dat, dat er van die, van die beelden worden verspreid. Ja, nee, dat is ook zo. En, en staan, de mensen, staan de mensen in Syrië niet te springen juist... om het feit dat er, dat er nou eindelijk daadwerkelijk goed wordt ingegrepen? Ja, er is een enorme discussie over. Er zijn een heleboel mensen die inderdaad zullen zeggen... van er zou ingegrepen moeten worden. Er zijn ook mensen die zeggen van nee, we zullen het echt zelf moeten doen. Of die zoeken naar een soort tussenweg van uh, ja, gaan we vooral niet met militaire Syrië in... maar beschermen we ons bijvoorbeeld vanuit de lucht. Nou, of dat kan, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo zeker. Want ik ben geen militaire expert. Hm. Maar uh, daar, um, ja, daar zijn een heleboel verschillende mogelijkheden in. Er is het nog wel iets tussen... Echt een militaire operatie op de grond en helemaal niks doen. Mm -hmm. uh, we denken dat je ook moet gaan zoeken wat er, uh, wat er wel kan, zonder dat je echt op de grond mee een partij in die oorlog uh, gaat worden. Dus een geweldloze revolutie zou het beste zijn. Ja, nou ja, echt geweldloos is die revolutie niet meer. Laten we daar ook niet. Uh, er zijn nog steeds een heleboel geweldloze groepen die proberen te ondersteunen. Maar uh, het begon helemaal als een geweldloze revolutie van burgers die demonstreren, ook heel vaak met. Het van we willen geen geweld, we willen één Syrië. We zijn ook niet voor één bepaalde groep, maar we willen met elkaar staan. Uh, dat heeft zoveel geweld direct van het regime uitgelokt. Echt de eerste uh, beelden die kwamen waren van kinderen die gemarteld en doodgeschoten waren... door, door het regime, omdat ze demonstreerden voor vrijheid. Nou... Um, op een gegeven moment merk je natuurlijk dat uh, wat het eerste wat begon... was dat soldaten niet meer op hun eigen bevolking wilden gaan schieten. En dus deserteren. En deserteren met hun wapens. En wel de demonstraties wilden beschermen. Dat is nog wel wat anders dan een, een echt offensief start... of een soort guerrilla oorlog of zoiets. Ja, we zien, we zien veel beelden uh, in de media van de ve veel. Veiligheidsraad ja. ook... die ja. uh, druk aan het, uh, ja, aan, het, aan het vergaderen zijn over de situatie ja. in Syrië... Um, maar als we het even nationaal betrekken, gewoon op Nederland betrekken, ja. kan Nederland iets betekenen in deze situatie? Um, ja, Nederland kan helpen waar het gaat om uh, bijvoorbeeld die communicatieapparatuur waar de Syrische oppositie om vraagt. Uh, er, zijn, uh, er is een heel netwerk opgezet van burgerjournalisten, gewone jongens en meisjes, vaak heel jong, echt uh, 18, 19, 20 jaar, die uh, verslag doen van wat er gebeurt en uh, zorgen dat dat werkt. Ook zorgen dat dat naar buiten komt is, een, is een heel belangrijk. Dat is ook wat uh, de, de Syriërs zelf benadrukken. Daar hebben we behoefte aan dat jullie ons helpen met uh, bijvoorbeeld communicatieapparatuur. En er is een soort hele wetloop gaande tussen de oppositie en uh, de regering. En de regering wordt erin gesteund door Iran en door Rusland. Uh, ook in welke communicatietechniek hebben we in handen? Uh, kun je uh, dingen naar buiten sturen zonder dat ze... Uh, uh, uh, uh, ja, tegengehouden worden door de, de, de filters van het regime. Daar hebben ze steeds nieuwe dingen op ontwikkeld. Ja. Nou, feit blijft wel dat uh, de oppositie uh, loopt eigenlijk rond met... Ja, vrijwel geen wapens tot lichte wapens. Lichte wapens, ja. En de, ja. de milities van Assad, ja, dat, zijn gewoon, uh, dat zijn gewoon zwaar bewapende uh, militairen. Ja, dat klopt. En dan wat, wat helpt zo'n communicatiesysteem? Dan, dat, dat, dat, is, dat is dan goed om in de wereld te brengen. Maar het helpt in eerste instantie niet om Assad te stoppen, lijkt mij. Nee, het is ook een heel lang proces. En eh, laten we ook niet denken dat er een, een, een simpele oplossing is voor Syrië. Het gaat lang duren... En we zijn ook bang dat er nog heel veel doden zullen vallen. Maar het gaat niet in, uh, in één keer. Ik denk wel dat het een, stuk, uh, een stukje kan helpen. Het is inderdaad dat gezien wordt dat er ook een signaal... en daarin speelt uh, de buitenwereld en zeker Nederland ook een rol... een signaal geeft van uh, als wij weten welke militairen verantwoordelijk zijn... voor het afslachten van mensen, uh, dan, weten we, dan wordt dat ook geregistreerd. Dan, als jullie later ooit naar buiten willen, uh, het land uit willen... dan kan je opgepakt worden, dan kan je voor het internationaal strafhof in de nagebracht uh, worden. Die stappen die kunnen in elk geval wat bijdragen aan het proberen. Tegelijkertijd zie je dat de, de opstand is verspreid over het hele land. En Assad vertrouwt maar op een klein deel van zijn, zijn troepen... en kan die niet overal in het land uh, uh, inzetten. Dus ze hebben een offensief in Homs, wat een centrum was... en daar zijn ze weken bezig geweest om het neer te slaan. Intussen gaat het op 250 andere plaatsen gewoon door... Ja. Uh, en dat, zal nog, uh, dat is een soort uitputtingslag. Dat gaat nog lang duren. Maar, ja, het is een soort uitputtingslag waarvan in elk geval de oppositie overtuigd is dat uiteindelijk het regime het niet kan winnen. Ja, ja. Zometeen gaan we verder praten over het debat wat jullie uh, als vredesorganisatie vanavond organiseren in de Bali in Amsterdam. Jan Jaap van Oosterzee, tot zometeen. Het Nederlandse cricketteam is momenteel in Dubai druk bezig om kwalificatie te realiseren voor het WK 2020. Een snelle vorm van de sport. Oranje hoopt in het Midden-Oosten een goede indruk achter te laten... maar misschien nog wel belangrijker om bij de eerste twee te eindigen. Dan betekent dat het WK een feit is. Ed van Nierop is teammanager van de Nederlandse cricketers... en is op momenteel in Dubai. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om maar even bij het begin te beginnen. Het Nederlands team is nu bezig met de kwalificatie voor het WK Cricket 2020. Uh, 2020, wat is dat precies? Uh, dat is dus de, de korte spelvorm, zoals werd gezegd. Een ja. uh, spelvorm die drie uur duurt, uh, in, in tegenstelling tot de normale spelvorm die één hele dag duurt of, of zelfs uh, vijf uh, hele dagen. Ja, en, en wat, wat maakt het spel dan anders? Het spel is in zoverre anders. Uh, de regels zijn hetzelfde, uh, alleen de tijd is korter. En uh, in die twintig overs wordt, uh, uh, en een over is zes ballen... Uh, wordt uh, uh, net, bijna net zoveel runs gemaakt als in een hele, in een hele uh, dag, uh, zoals, zoals de eendaagse uh, spelvorm. En die, die hele dag, um, daar worden ongeveer 250-300 runs gescoord en bij 2020 worden ongeveer 200 runs gescoord. En dat betekent eigenlijk dat we in een hele korte tijd met heel veel risico, heel hard en heel ver uh, geslagen wordt. Dus het is een spectaculair uh, spelvorm. En uh, daardoor komen er uh, honderdduizenden of miljoenen mensen naar kijken op uh, World Wide Kick. Het is de grootste televisiesport. Wij kunnen ons dat in Nederland niet, uh, niet voorstellen. Maar in, uh, in, in landen zoals uh, India, Pakistan, uh, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika is het de nummer één sport. Mm -hmm. En uh, daar is het mateloos populair. Ja, we horen inderdaad heel vrij weinig. Je zegt het al, in Nederland kunnen wij dat ons nauwelijks voorstellen. Hoe komt het nou dat het in Nederland daar helemaal niet zo bekend is? Ik bedoel, in landen als Pakistan en Dubai is het echt uh, je van het? Um, wij hebben eigenlijk niet zo'n sportcultuur op de scholen in Nederland. In, in uh, zeg maar de landen waar, waar Engeland vroeger heeft huisgehouden... Uh, is, is sport een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Daar heb je eigenlijk s morgens vroeg... Uh, begin je met uh, de vakken die wij ook op school uh, krijgen... Maar dan in de middag vanaf 1 uur wordt er gewoon gesport. En dan heb je natuurlijk de ruimte om uh, uh, uh, sporten die nogal lang duren, zoals cricket, uh, mm -hmm. uitgebreid te leren. En het is gewoon een, een way of living in, in uh, alle landen waar Engeland vroeger uh, geweest is in de wereld. Nou, als we zijn dus nu in Dubai, onze oranje team van de cricket team dus. Hoe staan we ervoor? We hebben gisteren onze eerste wedstrijd gespeeld. We hebben ons een, een tien dagen voorbereid in, in Kaapstad. Uh, er is een goede sfeer in het, uh, in het team. Iedereen is fit. En uh, gisteren bij de openingswedstrijd van het, uh, van het evenement hebben we meteen Canada eigenlijk behoorlijk goed uh, verslagen. En vandaag ja. uh, wacht Afghanistan. Uh, dat is natuurlijk een land dat naast uh, Pakistan ligt, waar, waar echt goed gekeken wordt. Dus dat dus is een kijk, lastige... Dat is, dat is een van de vier, vijf landen die wij als een grote concurrent zien, ja. En, en waar gaan jullie dan op inspelen om ze dan toch wat slimmer af te zijn? Um, er, er wordt enorm goed op, op, op, op tegenstanders gelet. We hebben allerlei videoanalyse systemen waarbij we eigenlijk bal voor bal kunnen zien wat er in de afgelopen twee, drie jaar door, door Afghanistan is, is gedaan. Al die footage die hebben we, dus er is bij allerlei team is er enorm... Uh, uh, goed voorbereid uh, wat, de, wat, de, wat er te verwachten is, wat de tegenstander gaat doen. Aan de andere kant zijn we uh, zelf erg uh, goed bezig de afgelopen tijd. We gaan eigenlijk altijd uit voor ons eigen kunnen. We hebben een uh, stel uh, zeer uh, talentvolle jongens. en uh, Zoals gezegd, iedereen is fit. Dus uh, we, we, zijn, we zijn eigenlijk vrij positief. Uh, het, is, het blijft een loterij, 2020 cricket. Ik zei het net al. Je, hebt, uh, je moet veel risico's nemen en op een dag kan we er eens dus een keer iets tegenzitten. We hebben bij een vorige kwalificatie bijvoorbeeld van de Emiraten verloren... waar we normaal nooit uh, van verliezen. Gewoon omdat uh, bij hun alles lukte en bij ons het op een dagje wat minder ging. Uh, dus het is niet uh, gezegd dat je, ondanks het feit dat je goed in je vel zit... en dat je voorbereiding heel goed geweest is, uh, dat je alles gaat winnen hier. Het blijft dus een risicovolle uh, spelvorm... Maar we hebben er alles aan gedaan en uh, ik denk dat met het, de wetenschap dat de beste werper van Afghanistan geblesseerd is, dat wij uh, toch vandaag wel zeker een kans hebben tegen ze. Er is goede hoop in ieder geval. Dat is fijn om te horen en dat uh, vinden wij hier in, uh, in Hilversum ook in ieder geval heel erg fijn om te horen. En daarom zullen wij de aankomende weken uh, jullie blijven volgen, want jullie zijn voorlopig nog niet klaar in, in, in Dubai om te, om te kwalificeren voor het WK. Uh, dankjewel, Ed van Nierop, teammanager van de Nederlandse Cricketers. U luistert naar nu al wakker. Het is vijf voor half zes. En heeft u nou ook wel eens dat u wakker ligt met vragen? Dat u denkt, daar moet ik het antwoord gewoon op weten. Nou, wij hebben een verslaggever, Cecil van de Gift. Die is nooit bang om te vragen. En daarom gaat zij elke week op pad met een nieuwe vraag. Vorige week kocht ik een heel schattig rood lampje. Leuk voor op mijn nachtkastje, dacht ik. Het resultaat was jammer genoeg wat minder. Mijn hele slaapkamer werd rood verlicht, waardoor mijn kamer van buiten net een hoerenkamer leek. Maar door deze miskoop kwam er wel een vraag bij me op. Waarom is de hoerenbuurt rood verlicht? Inmiddels ben ik aangekomen op de Wallen en heb ik een afspraak met Kim. Kim geeft rondleidingen op de Wallen in Amsterdam. Kim, waarom is de hoerenbuurt rood verlicht? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat doe je zelf ook in de slaapkamer. Je probeert er wat leuker uit te zien en dat doen deze dames ook. Door middel van het rode licht. Want je ziet niet alle puistjes, oneffenheden. Hè? Je ziet er gewoon beter uit. En dat is van oudsher doen ze dat al. Ja, want wanneer is dat uh, ingevoerd, het rode licht? Dat is een hele grote discussie momenteel onder ons. Dat weten we niet precies. Maar ik kan wel vertellen dat... Je had natuurlijk geen, uh, geen straatverlichting vroeger. En in 1505 heeft de gemeente Amsterdam het verplicht gesteld... dat je met een lantaarnetje over straat ging, na Negera. Dan had je de fatsoenlijke dames die gingen met uh, witte lantaarns... en de minder fatsoenlijke dames met rode van lantaarns. Maar goed, prostitutie vond meer plaats in de grotere bordelen. Dus uh, die theorie gaat niet helemaal op. Wie zou er nog meer iets over kunnen vertellen? Ja, uh, Wiebe, een vriend van mij, die loopt ook toe. Dus Wiebe Rood heet hij overigens. En die heeft ook geschiedenis gestudeerd en is gespecialiseerd in de 17e eeuwse prostitutie. Dus die weet er heel veel van. Wiebe, is dat zo? Weet jij waarom de hoerenbuurt rood verlicht is? Nou, ik weet dat uh, vroeger, in vroege tijden was het natuurlijk verboden. En uh, iedereen moest s'avonds, er was geen straatverlichting, moest hij met de lantaarn lopen. Maar uh, als je daar dan rood glas in zet... Dan, uh, dan zie je de rimpeltjes niet zo, de puistjes niet zo. Dan zie je er gewoon een stuk mooier uit. Oh wacht wat, daar loopt John van de kleine ondernemer, kamervuurbedrijf. We vragen het hem even. We zijn op zoek naar het uh, geheim van het rode lampje. Wanneer zijn ze begonnen met het rode lampje? Heb je enig idee. Nee, niet echt, maar ik dacht die waren jaren 60. Want die andere kamertjes die nu nog bestaan hier rond het plein. dat waren vroeger allemaal huiskamertjes. Dat kennen misschien op oude foto's. Want ik kan me ook nog herinneren, voor 14, 15 jaar terug. Hier links, toen Tante Mino hier zat, was het ook nog een huiskamertje. Maar die oude Min die had nog niet uh, rood licht in haar woonkamer? Toen wel. De laatste jaren wel, natuurlijk. Ze zei altijd: moet je kijken hoe ze er tegenwoordig bij zitten met die Titi? Die hangen er helemaal laat, dus er geen porum. Wij zaten gewoon keurig in de jurk. Ja, nou, dus ook keurig in de jurk en in een huiskamer. Ja. Zonder rood licht toen nog? Toen wel, toen was het zonder rood licht. Maar er waren op de grachten waren er toen al wel uh, lampen. Op het plein kijk ik me niet echt naar Dat is van de laatste, nou vooruit, 20 jaar hier. En weten u we ook waarom het rood is? Ja, de is weer zonder meer. En ze hebben ook blauw. En vooral van de nacht, dan komt die kleding beter uit. Als je een wit aantrekt en een blauw licht erop, dan is het nog sprankelend. Wij lopen nu even naar je Blaak. En zij is woordvoerster van de rode draad. En de rode draad, dat is een belangenvereniging voor de prostituees. En zij zou misschien het antwoord kunnen geven. Ik hoop het, ik hoop het. Ja. Uh, met je uh, heb jij enig idee waar het rode licht vandaan komt? Ja, uh, rond 1900 is het eigenlijk begonnen dat er een vrouw voor het raam ging zitten om klanten te lokken. Maar ik moet nog heel iets verder terug. Er uh, waren vrouwen die de was deden voor zeelui. En uh, op een gegeven moment deden ze niet alleen de was, maar boden ze ook andere diensten aan. En toen waren de vrouwen die dachten, nou, ik ga die was niet meer doen. Ik wil alleen die andere diensten, want dat brengt gewoon meer op. En die zijn voor het raam gaan zitten. En dat is toen oogluikend, is dat toegestaan. En kwamen al meer mensen voor het raam. En toen hebben ze gedacht, hé, hey, een rood lampje erop. Want dan komt je huid wat mooier uit. Hè? Dan zie je er ook wat mooier uit met een rood lampje. En het, ook herkenbaar voor de klanten. Hé, hey, een rood lampje, daar kan ik dus terecht. En later is het blacklight erbij gekomen, dus dat ze er nog mooier uitzien. Maar het is begonnen met, uh, met een soort van uh, herkenningspunt. En dat ze er erg mooi uitzagen in dat licht. Mariska heeft zelfs op de Wallen een rode winkel. Zij moet haast wel weten waarom de Hoerenbuurt rood verlicht is. Naar mijn idee moet je uh, heel ver teruggaan uh, in de tijd. Um, als je kijkt op, op schilderijen uit de uh, 14, 15, 1600... dan um, uh, zie je al... Uh, zogenaamde erotische uh, afbeeldingen. Bijvoorbeeld vrouwen met, met een rode doek. De, de kleur rood was honderden jaar geleden al een, een, een foute kleur... en had toen al een link met, uh, met erotiek. Ook de zogenaamde hoerhuizen... ik maak nu aanhalingstekens vanwege het woord... Uh, moesten herkenbaar zijn uh, met bepaalde symbolen of, of, of kleuren. En een lantaarn wordt van oudsher al gebruikt... als een symbool bij die zogenaamde uh, hoerhuizen nog steeds... Um, en ik vind dan ook de link naar, naar uh, de rode lichtjes van tegenwoordig, als je die historie kent, eigenlijk heel erg uh, logisch. Want vanaf het moment dat er rood licht en rood glas werd uitgevonden, uh, hoorden natuurlijk bij de bordelen en zeker de ramen op de Amsterdamse Wallen, daar horen natuurlijk rode lichtjes bij. Een zoektocht over de wallen leverde mij het antwoord op. Rood wordt altijd al in verband gebracht met liefde en erotiek, Maar het rode licht op de wallen heeft dus vooral praktische redenen. Het is sfeervol, de dames komen mooier uit... en bovendien zorgt het voor herkenbaarheid. Cecil van der Grift met haar gedurfde vraag. En heeft u zelf een vraag? Uh, schroom dan niet en bel vooral in op 0800-1121. Het is inmiddels één minuut over half zes en daarom is het tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Martijn Middel. De conservatieve Rick Santorum heeft de republikeinse voorverkiezingen gewonnen... in de zuidelijke Amerikaanse staten Alabama en Mississippi. Het zijn van oorsprong conservatieve staten... wat ervoor zorgde dat ook Newt Gingrich, de gematigde favoriet Mitt Romney, achter zich liet. Santorum liet kort na de overwinning weten te verwachten dat hij degene gaat worden... die het tijdens de presidentsverkiezingen in november op mag gaan nemen... tegen de zittende democratische president Barack Obama. In de Zwitserse stad Basel heeft een psychiatrisch patiënt gisteravond een spoor van vernieling achtergelaten. De man ontsnapte uit een inrichting, overmeesterde een autobestuurder en reed naar het stadcentrum. Daar reed hij in op willekeurige voorbijgangers. Tenminste één persoon, een jonge vrouw, kwam om het leven. Zes anderen raakten zwaar gewond. De man is ingerekend door de politie. En dan nog de beurzen in Azië. Deden de beurzen op Wall Street het gisteren al erg goed. Deze nacht zijn ook de Aziatische beurzen flink in de plus geopend. De Nikkei staat op dit moment boven de 10.000 punten grens... op een winst van een kleine 1,8 procent. En ook in Hongkong winst op de borden. De Hang Seng staat op een winst van zo'n 1,3 procent. Het Nieuwsminuutje. Dank je wel, Martijn Middel. En wat we willen weten op de vroege ochtend is uh, niet alleen het verkeer, want dat horen we later, maar juist het weer. Wanneer is het rokjesdag en uh, kunnen wij de winterjas alweer in de kast hangen? We vragen het aan onze weerman Stijn van Antwerpen. Goedemorgen Stijn. Goedemorgen, nou inderdaad wat je net al zei. De eerste rokjesdag die zit eraan te komen en dan heb ik een naam over de donderdag, maar misschien ook wel de vrijdag. Kijk. Laten we eerst gewoon maar eens gaan kijken naar vandaag. Vandaag nog geen rokjesdag. Veel bewolking nog wel. Ja, later vanuit het zuiden steeds meer zon. En het zal dan ook gelijk het begin zijn van een toch wel uh, ja, aardige periode. Maar vandaag nog wel temperaturen die wat aan de lage kant liggen. 8 tot 10 graden in het noorden en westen van het land. Uh, ja, 12 tot 13 graden meer voor het midden en de rest van Nederland. En uh, ja, de wind is veranderlijk en dat hebben we dus dank aan uh, hoge druk. Dat is paal boven ons land ligt. Vanavond en vannacht nog steeds ja, wat, wat bewolking, sluibewolking. Dan met name voor het noorden van Nederland. En de temperatuur die daalt tot uh, ja, 5 tot 3 graden. Dus dat betekent dat het wel heel snel afkoelt. Ja. Morgen overdag flink wat zon, dat wel. Misschien in het noorden dan nog wat sluibewolking. Die blijft toch wel gevoelig voor wat, uh, ja, wat fijne bewolking dan. En temperaturen die zijn heel erg lekker met 13 tot 16 graden in Kijk. het noorden... En 16 tot 18 graden 18 in het graden. Zuidoosten en Zuidwesten. Ik kijk er nu al naar uit. De rokjes worden weer uit de kast gehaald. Eind deze week. Stijn van Antwerpen, onze weerman. Dankjewel en tot volgende week. Straks bellen wij met Jacques Monage, tweede kamerlid voor de P van de A. En dan gaan we het hebben over de, ja, de huizencrisis. Het gaat niet heel erg lekker daar. Maar is Ed Sheeran die 18? White lips.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 Vroeg op de woensdagochtend hier bij Nu Al Wakker was dit Ed Sheeran. Dit was die 18. En u hoort het goed, het is alweer woensdagochtend de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met nieuwe revue. Op de, cover van ons staat onze, op de cover staat onze premier met de tekst De Rutte fluisteraars. Misschien zag u de premier laatst op de piste met vrienden. Nou, Poont had ze opgezocht. De vraag rijst: wat adviseren zijn vrienden hem? Revue dook erin en concludeert dat de één zegt, spreek je uit tegen de PVV? Terwijl de ander zegt dat hij zijn mond moet houden. De vertrouwelingen zijn niet eensgezind. En dus hoort de premier alles aan en doet lekker zijn eigen ding. Dat is hoe Rutte rolt. De wereld grijpt door. Het gaat over ons, de publieke omroep. Of eigenlijk over de andere omroepen. De nieuwe Revue wilde wel eens weten of de publieke omroep verder kan bezuinigen. Zo kwamen erachter dat de publieke omroep hun ondernemersgeest gebruikt. En dit alles dankzij nevenactiviteiten. Zo verkoopt de Tros via de website heel veel prularia. En de omzet is over de miljoen. Ik heb nog even op omroepbnl.nl gekeken. Maar helaas verkopen wij geen prularia. Geen miljoenen voor ons. Ja. <laughs> op de koffer van HP De Tijd zien we op, hoogopgeleide bollebozen van een hoge klif vallen. Welisweer, weliswaar niet al te goed gefotoshopt, maar het is maar al te duidelijk waar men op doelt. De ondergang van het hoger onderwijs. Door de bezuinigingen moeten universiteiten steeds commerciëler werken en dat heeft de nodige consequenties. De kwaliteit van het onderwijs komt hierdoor steeds meer op de achtergrond te liggen. En docenten en studenten spreken zich uit tegen de managerscultuur. Verder aandacht aan sterrenkijken. En nee, dan heeft HP de tijd het niet over sterren aan de hemel. Het gaat om, sterren, om zaken als de baby van Rob De Nijs, nice, het ongeluk van Prins Frizo en de dood van Whitney Houston. Waarom vinden wij dit sterrennieuws zo belangrijk... en waarom willen wij daar alle smeuïge details over weten? Hoogleraar Robert van Krieken geeft de nodige duiding... over de celebrity cultuur. En hij neemt historie van het sterrenkijken door. Het brein, hoe meer we er over te weten komen, des te meer we beginnen te realiseren dat het echt een zeer complex orgaan is. Wetenschappers proberen al eeuwenlang de exacte werkwijze van de hersenen bloot te leggen en nu is David Eagleman tot een wel heel angstige conclusie gekomen. De wetenschapper denkt, en dat met een aantal andere geleerden, dat ons brein de baas is over ons en niet andersom. Dat zou verregaande gevolgen hebben. In Vrij Nederland een uitgebreide reportage van Hans-Jaap Melissen vanuit Syrië. De oorlogsverslaggever is in de noordelijke provincie Idlib... en ook daar dreigt de hel los te barsten. Nu zou het oppositieleger nog aan de macht zijn... maar enkele kilometers verderop loert het veel sterkere leger van Assad. En daarom neemt de angst toe ook bij de 27-jarige Samir. Hij zegt, we hebben het leger van Assad laten weten... dat we hier met veel rebellen en flinke wapens op hem wachten. Maar dat is helemaal niet waar. Een vluchtelingenstroom naar Turkije dreigt. De huidige vorm van kapitalisme lijkt te verdwijnen. Na de crisis in 2008 probeert de economie weer een nieuwe weg in te slaan. Bij Economy Transformers, een bondgezelschap bestaande uit bankiers, kunstenaars en ambtenaren, denkt men dat de golf over zijn hoogtepunt is. Oprichter Dam Damaris Matthijsen ziet genoeg mogelijkheden. De truc is om de nieuwe golf te pakken te krijgen, zegt hij. Je moet accepteren dat dit een nieuwe tijd van chaos is, maar hierin ontstaan allerlei verschillende initiatieven voor de nieuwe economie en meer over de nieuwe economie in Vrij Nederland. Zometeen in nu al wakker de dramatische tijden voor kopers en huurders van huizen in Nederland. Maar daar moet wat aan gedaan worden, namelijk een tijdelijke commissie van huizenprijzen. Daarover straks meer, maar we gaan het eerst hebben over de revoluties in de wereld. Ze gaan niet meer zonder slag of stoot. De Arabische Lente ging gepaard met een hoop slachtoffers. Vooral het geweld in Syrië overheerst de afgelopen weken in de media. Bijna een jaar na de eerste opstanden in Syrië organiseert vredesbeweging IKV Pax Christi vanavond een debat in de Bali over de revolutie. Adapt a revolution, zo noemen ze het. En Jan-Jaap van Oosterzee is dit uur bij ons in de studio. Jan-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het zojuist al over de revolutie in Syrië. Nog, nog even heel kort, wat moet er nou precies gaan gebeuren in Syrië? Eh, nou, er gebeurt er een heleboel. Er zijn natuurlijk enorme eh, opstanden en die worden ook hard neergeslagen. De kern van de revolutie zijn nog steeds geweldloze opstanden waar heel erg veel mensen door het hele land aan deelnemen. En die worden door lokale comité's georganiseerd. Wij denken dat de beste stap om in elk geval wat verder te komen... is zorgen dat die mensen die dat organiseren door kunnen gaan. Wat ze daarvoor nodig hebben, is dat ze gesteund worden... Om, om hun lokale comité's draaien te houden... en vooral om te kunnen communiceren met elkaar... maar vooral ook met de buitenwereld, kunnen laten zien wat er gebeurt. Ook kunnen laten zien als er... Eh, geschoten wordt op demonstranten, als er tanks worden ingezet... dat het zichtbaar is voor de wereld wat er allemaal uh, gebeurt in Syrië... omdat ze geloven dat dat in elk geval helpt om hun enigszins te beschermen... En de wereld duidelijk te maken dat er voor Assad geen toekomst is. Ja. Vanavond het debat in de Bali. Um, welke sprekers komen er? Nou, we hebben twee mensen uh, uit Syrië gehaald. Dat wil zeggen, ze, zijn, ze waren Syrië al uitgevlucht. Mensen die uh, in, in de kern staan van die revolutionaire beweging. Mevrouw Suhera Tassi, meneer uh, Khalil al-Haqqzale, het zijn uh, mensen die eigenlijk vanaf het begin uh, die lokale comité's hebben opgezet. En die proberen uit te leggen wat ze het hardst uh, nodig hebben. We hebben een paar Kamerleden, Joël Voor de Wind, Hachi van D66. Uh, Joël Voor de Wind is van de ChristenUnie. En Jeroen de Lange van de Partij van de Arbeid we vragen van hoe zien jullie nou de verantwoordelijkheid? En uh, vooral als het gaat om de verantwoordelijkheid om burgers te beschermen. En we hebben mensen. Ja, uit onze kring, mensen die, die actief zijn, ook van een paar andere organisaties, uh, wat zij denken, wat burgers in Nederland kunnen doen. En hoe zal het debat dan lopen? Ik bedoel, is er een debat leiden die de, de, de Kamerleden ja. met elkaar in discussie laat ja, gaan? Ja, Frenk van der Linden leidt het debat. En we gebruiken het ook om uh, onze campagne Adopt the Revolution uh, te lanceren. Dat is een, een online campagne. We hebben een website opgezet, adopterevolution.nl. En uh, daar kunnen we mensen doneren aan die plaatselijke comité's. We hebben een paar comité's uitgekozen die we echt willen, uh, financieel uh, uh, willen helpen. Die helpen we ook om. Uh, dat gaat dan weer vooral om die communicatieapparatuur en om hun organisatiekosten. We weten zeker dat het niet in wapens uh, gaat zitten. Uh, om die, uh, die strijd vol te houden. Om zo ook een band van solidariteit tussen burgers in Nederland... en burgers in Syrië te bouwen. Ja, het is inmiddels uh, bijna kwart voor zes. Er uh, komt nog een lange dag voor u aan. Uh, ja. Want u bent vanavond ook aanwezig bij het debat. Uh, dus wat, zo, wat zal u vanavond uh, gaan doen? Nou, wij proberen dus vooral uh, die campagne neer te zetten. We proberen ook al die mensen, uh, de Kamerleden... en uh, andere mensen die, daar, uh, die wat doen op uh, Syrië... Uh, enthousiast te maken voor deze campagne, zodat ze het ook overnemen. We beginnen ook. Uh, we laten hem zien, maar we, we hebben ook een heleboel computers daar staan, zodat iedereen het op zijn Facebook en zijn Twitter enzovoort kan zetten. Zodat het direct uh, uitgezet wordt. En we hopen echt enige tienduizenden euro's binnen te halen in de komende weken. Uh, op 5 mei, op de 5 mei festivals, dan ja. hebben we een publieke actie. ...waar veel meer mensen deel kunnen nemen om zich zo solidair te verklaren met burgers in Syrië. Nou, vanavond organiseert vredesbeweging IKV Pax Christi het debat Adopt a Revolution in de Bali in Amsterdam... ...met sprekers als voor de Wind en Frank van der Linden. Bij ons in de studio Jan Jaap van Ozenzee en we spreken u straks misschien nog even kort aan het einde van de uitzending. Dan is het heel anders. Het zijn namelijk dramatische tijden voor de kopers en huurders van huizen in Nederland... Starters krijgen geen huis, huisbezitters komen in de problemen en een economische crisis met bezuinigingen helpt daar niet bij. Vandaag zou een tijdelijke commissie Huizenprijs in de Tweede Kamer van start gaan om onder meer deze problematiek te bekijken. Jacques Monars, Tweede Kamerlid van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. De vergadering zou vandaag dus plaatsvinden, maar is geannuleerd. Hoe kan dat? Um, nou, ik denk dat het me nog aan het kijken is van wie de voorzitter moet worden. Dus dat is een, uh, een technisch detail. Dus vandaag is het. Uh... Of uh, gisteren is het uh, stemming geweest in de Tweede Kamer, dus de hele Tweede Kamer is akkoord. Dan moet men nog gewoon bij elkaar komen als beginvergadering. Mm -hmm. Maar deze tijdelijke commissie huizenprijzen gaat er sowieso komen? Ja, absoluut. Daar is geen twijfel over mogelijk. En gaat u daar zelf ook in deelnemen? Nou, ik ben wel een van de twee initiatiefnemers, maar eh, ik vond het goed om, er dan, om dan er niet zelf in te gaan zitten. Want zo'n zo commissie maakt op een gegeven moment een rapport en dan wordt er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. En ik wil graag als woordvoerder van de Partij van de Arbeid zelf het debat doen. Hm. Dat mag je niet doen als je in die commissie hebt gezeten. Nou, er zou vandaag een vergadering zijn. Wat had u willen inbrengen vandaag? Nou kijk, die, die vergadering vandaag was echt een soort oprichtingsvergadering. Het hele onderzoeksvoorstel is vandaag is, uh, goedgekeurd door de, door de Tweede Kamer. Daar hebben wij, Kees Vroeg van D66 en ik, ook lang aan gewerkt. En dan moet je een voorstel neerleggen dat de hele Tweede Kamer daarmee akkoord is. En dat, dat is uh, goedgekeurd. En uh, ja, nu kunnen we aan de slag om alle zaken uit te gaan zoeken. Oké, okay, wat, wat is nou exact de volgende stap? Wat kan er nu verder gebeuren? Nou kijk, wat, wat wij hebben gezegd van iedereen kijkt steeds maar naar... Uh, de huurmarkt zit op slot en de koopmarkt zit op slot. Maar wat wij al eerder hebben gezegd, wij vinden eigenlijk dat de prijzen van huizen in Nederland veel te, veel te hoog zijn, veel te duur zijn. En volgens ons komt dat omdat iedereen... die schuift de rekening maar door. Dus uh, je krijgt eerst een grondspeculant... en dan komt de gemeente met grondkosten erbij... en dan krijg je aannemers en architecten. En uiteindelijk betaalt de koper en de huurder de rekening. Maar die zijn eigenlijk helemaal niet betrokken in, uh, in, in, de, in ja, de hele besluitvorming. Dus wij, wij denken dat er veel goedkoper gebouwd kan worden in Nederland. En als je ook kijkt in, in internationaal verband... dan hebben wij hele hoge koopprijzen en hele hoge huurprijzen. En wij denken dat het, om dus gewoon aan de andere kant van de discussie te beginnen... dat er veel goedkoper gebouwd kan worden in Nederland. Ja, u, u deed zelf al een noodoproep. Laat de woningmarkt niet langer in de steek en onderneem actie. Ja. Um, hoe heeft uh, het kabinet hier eigenlijk op gereageerd? Is hier al überhaupt op gereageerd? Nee, die, die mogen ook nog niet tegen. <laughs> we hebben natuurlijk dit vaak al tegen de minister gezegd. Maar omdat de Kamer die vindt dit zo belangrijk... dat ze het zelf gaat onderzoeken. Dus we laten het ook niet meer aan de minister over... Of laten we het ook niet meer aan, de, aan, aan allerlei bedrijven, bouwbedrijven over of, of aan woningcorporaties. Wij vinden als, hebben als Tweede Kamer gezegd, van, uh, wij, willen, wij, wij zien gewoon op allerlei plekken dat er te duur gebouwd wordt. Dat er veel te veel fouten worden gemaakt. Als voor, een voorbeeld, er wordt per jaar gaat er 6 miljard euro verloren aan, uh, aan fouten in het bouwproces. Dus dan zit de keuken er verkeerd in, er wordt de vloer verkeerd aangelegd. Maar je ziet ook bij gemeenten dat de grondprijs zo gestegen is... ...dat uiteindelijk de, de, de, de prijs van die huurwoning of van die koopwoning gewoon veel te hoog is. En dat soort dingen, dat, moet, dat willen we allemaal aan, aan het licht brengen... ...en dan kijken hoe we goedkoper kunnen bouwen in Nederland. Die huizenmarkt zou dus op, op slot zitten, maar wat zijn nou de, de verdergaande gevolgen voor de rest? Ja, die, dat die vastgoedmarkt op slot zit dat, dat, uh, door die hoge prijs, dat begrijp ik. Maar wat heeft dat verder voor invloed op de Nederlandse economie? Nou, die invloed is heel erg groot... want uh, men, zegt, men zegt altijd van die, die, die woningmarkt, maar ook de bouwmarkt, hè, want er moeten ook gewoon huizen gemaakt worden. Dat is een van de belangrijkste aanjagers van economische groei. En dat is eigenlijk wel heel goed uit te leggen. Van het begin, als je een huis gaat bouwen, heb je bouwvakkers nodig. Er zijn uh, installateurs nodig. Er zijn uh, mensen nodig die je, je huis komen inrichten. Vervolgens ga je zelf naar de woonboulevard om meubels te kopen. Je gaat naar een gamma of naar een verfwinkel om verf te kopen. Uh, dat betekent allemaal, dat er dus heel veel, wat je dan heet, multiplier effecten. Jij doet iets, maar je gaat dat geld uitgeven, het geld gaat rollen. Andere mensen komen aan het werk, en die krijgen, omdat ze weer werk hebben, gaan zij ook weer uitgeven. Dus die, die, dat geld uh, werkt heel erg stimulerend in de economie. En het goede is, die gulders blijven ook, die euro's zijn er tegenwoordig... die euro's blijven ook echt in Nederland. Het is niet zo dat het met de export verdwijnt naar het buitenland. Het is echt een investering in je eigen economie. Maar het is ook eigenlijk een soort domino-effect. Dat het ene prijs wordt hoger, dus wordt de andere prijs hoger. De een verliest zijn baan, dus wordt het weer duurder... en wordt er dus minder gekocht. Ja, en dat, do, dat, dat, dat domino-effect moet, moet je dus heel erg zien te, zien te doorbreken. Nou, dat kan je doorbreken om, om op een gegeven moment te gaan zeggen van... Uh, ja jongens, wacht eens, wacht eens eventjes. Uh, jij als aannemer verdient eraan, die architect verdient eraan. Dan komt er nog een andere, komt er nog een andere uh, aannemer bij. En op, op dat is een, een van de methoden om die woningmarkt in de toekomst gewoon gezond te maken. En wat kan deze tijdelijke commissie huizenprijzen nu op korte termijn doen? Maar ja, goed, ze moeten binnen een half jaar uh, met, een, met een, uh, een rapport komen naar de Tweede Kamer. En daar kan je dus gaan adviseren van hoe, hoe kunnen we grondspeculatie beter aanpakken. Gemeenten, dat je gaat aangeven, ja kijk die gemeentes, die grond is, wordt eigenlijk te duur afgegeven. Maar ook, uh, dat je kan laten zien, er worden eigenlijk op, heel, op sommige plekken wordt namelijk wel heel goedkoop gebouwd. Je kan tegenwoordig huizen bouwen van minder dan een ton die helemaal energie-neutraal uh, zijn. Dus er zitten haast geen energielasten meer op. Nou, dat soort voorbeelden moeten naar boven komen om aan bouwers te laten zien... en aan woningcorporaties te kunnen laten zien. Je moet echt, van een, je moet echt een ander pad gaan bewandelen dan in, in het verleden. Toen bouwde men gewoon maar, uh, ja, zeg maar rustig dure huizen. Want we wist toch wel van dus zo'n tekort. Die koper gaat toch wel kopen, hij krijgt toch wel een lening bij de bank... en die woningcorporatie die zet steeds duurdere huurhuizen neer. En daar moeten we gewoon echt van af. Het wordt gewoon echt onbetaalbaar in de toekomst. Nou zijn Rutte, Verhagen en Wilders op dit moment uh, bezig met uh, besprekingen over, over bezuinigingen in het katshuis. Um, kunnen uh, die besprekingen daar invloed hebben op, uh, op de huizenmarkt bijvoorbeeld? Ja, daar gaan, gelden een paar dingen. Kijk, het kabinet heeft, heeft echt veel verkeerde maatregelen genomen op de huurmarkt. Ja, er, er, er is ook geen huurder meer die op dit moment verhuist. Dus we hebben gepleit om, daar andere, om met andere maatregelen te kopen. En op de koopmarkt doet men helemaal niets. Terwijl alle kopers en de starters, die denken zoiets van... ja, er gaat toch iets gebeuren met die hypotheekrenteaftrek. Laat ik maar even wachten, want ik wil eerst weten... wat, hoe dat nou in de toekomst, uh, wat voor toekomstige besluiten er worden genomen. Want pas dan ga ik mijn geld uitgeven. Dus het kabinet moet gewoon echt gaan aangeven... hoe moet het er in de toekomst uitzien, zoals de koopmarkt als op de huurmarkt. Verwacht u dat er wat gaat gebeuren? Ja, het moet haast wel. Als ik een voorbeeld geef van uh, tien jaar geleden gaven we met z'n allen... kostte de overheid uh, de hypotheekrenteaftrek zo'n 4 miljard euro... Nu kost het ons 11 miljard euro per jaar. Hè? Dus in 10 jaar tijd geven we 7 miljard per, per jaar meer uit aan de hypotheekrenteaftrek. Dat is gewoon onhoudbaar. Zeker als de rente ook nog wat gaat stijgen, dan gaan die kosten nog meer omhoog. Dus er moet gewoon wat gedaan worden. Jacques Monars, Tweede Kamerlid van de PvdA. We gaan kijken hoe de tijdelijke commissie huizenprijzen zich op gaat zetten de komende maanden. En dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Het moet transparanter. Die term hoor je heel erg vaak. Maar waar je het misschien niet direct mee associeert, is de energiesector. Maar ook daar moeten de zaken transparanter en dus inzichtelijker. Iemand die daar sterk voor pleit is staatssecretaris Ben Knapen. Op dit moment is hij op korte rondreis door het Midden-Oosten. En vandaag is hij in Kuwait, waar het International Energy Forum op het programma staat. De staatssecretaris zit daar inmiddels aan het ontbijt, meneer Knapen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw Stol. De energiemarkt moet volgens u transparanter, maar hoe moet dat gebeuren? Nou, om te beginnen is het van belang om, dus voor twee redenen is het belangrijk dat het gebeurt. Ten eerste is het heel lastig voor landen en bedrijven die willen investeren om dat aan te durven wanneer ze geen idee hebben wat in de toekomst die investeringen zullen opbrengen. En uh, voor consumenten is het buitengewoon riskant... wanneer je geen idee hebt uh, wat de toekomst brengt... Uh, omdat het dan heel snel leidt tot speculatie... en grote schommelingen op de energiemarkt. Mm -hmm. En vaak dus tot duurdere olie en duurdere producten. En, en hoe... En, uh, <coughs> ja. hoe komt het dat de energiemarkt dan niet transparant is? Hoe komt dat? Nou, daar zijn een aantal redenen voor. De, de, de belangrijkste is uh, dat uh, er um, enorm veel gespeculeerd wordt... ...door allerlei instituten, door allerlei uh, overheidsinstanties... ...de Europese Commissie over uh, economische prognoses. Uh, daar wordt ook uh, behoorlijk gespeculeerd over wat de effecten op korte en op middellange termijn... ...van allerlei duurzaamheidsprogramma's zijn. Uh, daar uh, wordt ook behoorlijk gespeculeerd over um, wat precies bijvoorbeeld de groei van China betekent de komende jaren, Wat de spanningen in het Midden-Oosten betekenen. En... Dat alles leidt ertoe dat er ook eh, zeg maar aan, de, aan de financiële markten voordeel zit in die onzekerheid eh, om daarmee eigenlijk eh, die speculatie aan te wakkeren. Wat wij hier bepleiten is dat eh, leveranciers en producenten en, en ook consumenten eh, en landen die dus die energie nodig hebben, dat die wat systematischer met elkaar bespreken wat zijn we eigenlijk precies aan het doen... Waar liggen de risico's en hoe kunnen we die ongeveer beoordelen... zodat je wat beter kunt voorspellen wat de prognose voor de prijzen van uh, grondstoffen en van energie zullen zijn. Maar wat gaan die consumenten dan precies merken van zo'n transparante energiemarkt? Nou, <tus> uh, wat consumenten zullen merken, dat is uh, dat uh, die enorme prijsgommelingen minder zullen worden. Dat laat ik zeggen, op den duur de grote verrassing bij de pomp... Uh, wat minder zal worden. En bovendien, wat consumenten ook zullen merken... is dat uh, uh, grote bedrijven het wat gemakkelijker aandurven... om die dure investeringen, naar soms uh, ver weg en op dure plekken gelegen... olie en gas, dat die investeringen wat gemakkelijker worden aangedurfd... en dat er dus wat meer zekerheid is over toekomstige olie- en gasstromen. Vandaag bezoekt u het International Energy Forum in Koeweit. U bent daar co-voorzitter. Wat gaat u daar doen vandaag? Nou, vandaag uh, hebben we een uitvoerige discussie over wat er precies nodig is... Uh, om uh, inzichtelijk te krijgen uh, wat al die uh, onzekerheden zijn. En dat, het raakt natuurlijk ook... Uh, daar zit een spanningsveld tussen wat bedrijven kunnen doen. Ze kunnen natuurlijk niet uh, al hun uh, concurrentiekennis uh, uh, aan de markt beschikbaar stellen... want het zijn particuliere ondernemingen en dat hoeft ook niet. Uh, daar zit ook spanning natuurlijk tussen, tussen landen die, die graag uh, veel willen verdienen... aan. In hoeverre dat soort spanningen bespreekbaar zijn en dat het systeem te vinden is om daar op een wat ordelijke manier met elkaar mee om te gaan. Ja, hoe groot acht u de kans dat die uh, zaken, die energiemarkt gewoon transparanter wordt en dus inzichtelijker? Nou, ik, uh, ik ben daar uh, redelijk optimistisch over. Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar kijk, iedereen is zich doodgeschrokken een tijdje geleden toen uh, binnen vier, vijf maanden tijd uh, de, de olieprijs van een barrel van 147 dollar plotseling daalde naar 40 dollar. Dat is een zo absurde prijsschommeling. Daar kan geen bedrijf een investering op inrichten. En die schrik zit er voldoende in om te beseffen dat het nodig is om hier stappen voorwaarts te maken. Ja. U gaat ook nog naar Qatar. Wat staat daar op het programma? Nou, dat is een. Ik ben hier in de regio en in Qatar heb ik een, een andere, heel ander onderwerp. Ik ben aan het kijken in hoeverre we samen met Qatar uh, die natuurlijk behoorlijk wat financiële middelen hebben en willen investeren in de toekomst... Uh, om te kijken of we wellicht samen iets kunnen doen op het gebied van voedselproductie en voedselzekerheid in Afrikaanse landen. Daar hebben wij voordeel bij. Uh, onze kennisinstellingen zoals Wageningen heeft daar voordeel bij. Qatar heeft daar voordeel bij en landen in Afrika en ontwikkeling hebben daar ook voordeel bij. Dus dan zou je eigenlijk hele mooie combinaties kunnen maken. Bent u tot nu toe tevreden over uw korte reis? Ja, tot nu toe wel. Ik bedoel, het is nog even afwachten hoe het vandaag gaat, maar uh, ik, uh, ik ben uh, tevreden over de inzet die hier uh, is en, uh, en ook de wil en de bereidheid om, om er nu werkelijk iets van te maken. Nou, daar kijken we ook uh, zeker naar uit en we wensen u succes met uw reis in het Midden-Oosten. U pleit voor een transparante energiemarkt, staatssecretaris Ben Knapen vanuit Koeweit. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Ja, en van uh, staatssecretaris Ben Knaap in Koeweit gaan we weer over terug naar de studio. Uh, we hebben het er al dit hele uur uh, over gehad, namelijk uh, de, de situatie in Syrië, de revoluties al daar. En uh, vanavond uh, is er een debat in de Bali, uh, Adapt a Revolution uh, noemen ze het. En Jan-Jaap van Oosterzee van IKV Pax Christi is bij ons dit uur in de studio. Uh, u vertelde eerder al dat uh, er tegen vertegenwoordigers van de Syrische, uh, ja, van de Syrische uh, oppositie komt. Uh, kunt u heel kort vertellen uh, wat diegenen uh, voor ons... Uh, uh, tenminste kunnen, hebben, kunnen betekenen voor het debat? Ja, het zijn mensen die echt in de kern staan van de geweldloze revolutie in Syrië. Uh, zij gaan vertellen wat de situatie is en wat zij nodig hebben van ons. Op welke manier zij gesteund willen worden. Ja. Nou, in ieder geval, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio. Uh, Jan-Jaap van Oosterzee van IKF Pax Christi. En wilt u meer WNL straks op Nederland 1... kunt u kijken naar Vandaag de Dag op Nederland 1. En straks in het Radio 1-journaal met Lara Renzen en Marcel Oost... hoort u ook meer informatie over het busongeluk in Zwitserland... wat gebeurd is vannacht. Er zijn minstens 28 doden gevallen, waaronder waarschijnlijk 12 kinderen. En het gaat om een Belgische bus. Tot zover het programma Nu Al Wakker hier op Radio 1. Weno gaat vannacht, vanavond ook nog door met Avondspitsen ook op de Radio 1. En wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de nacht.